die heeft dus eigenlijk een heel breed uh, uh, gebied uh, ja een kennispakket zeg maar uh -huh. en de huisarts heeft ook een doorverwijsfunctie en het leuke is dat je als accountant en administratieconsulent uh, ja, eigenlijk van heel veel dingen weet dus de, de klant heeft één aanspreekpunt uh, Dus bij de grote accountantskantoor is het zo dat je dus aan tafel komt te zitten bij een accountant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 in die, in die jaren kon je eigenlijk alleen maar Nivra doen, dan kon je accountant worden. En ik had nog nooit van accountant administratieconsulent gehoord. Dus ik ben eerst uh, HEAO, bedrijfseconomie gaan studeren. Hmm. En in, in die dagen, dan praat je over uh, eind jaren tachtig, vorig jaar, uh, vorige eeuw. Um, klinkt wel heel ver weg. Klinkt heel veel weg, vorige eeuw. Ja, toen ging eigenlijk iedereen uh, naar de HEAO toe. Dat was, was eigenlijk standaard. Als dus je ja. niet wist wat je ja. ging doen, dan ging je naar de HO. Nou,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 een avondstudie gaan volgen. Eigenlijk ook op advies van, van de mensen van personeelszaken daar in het bedrijf waar ik werkte. En die kwamen toen met de studie accountant administratieconsulent op te proppen. En wat is dat nou? Een account administratieconsulent. Dat administratieconsulent? Het is een accountant die als specialisatie heeft het min- en kleinbedrijf. En een registeraccount is, meest, is, is meer gericht op het controleren van grote ondernemingen. En account en administratieconsulent is een accountant die dus eigenlijk ja, op een heel breed terrein alle gebieden moet, uh, moet beheersen. Uh, van alle aspecten ja, waar een ondernemer mee te maken krijgt. Hè. Dat kan subsidies zijn, uh, een stuk fiscaal advisering ook een stuk juridische advisering. Ja, dat je dan ook in ieder geval weet uh, wat herspeelt. Uh, dus dat is heel breed. En, uh, nou, die studie heb ik gedaan, avondstudie. Uh, in totaal vier jaar. En uh, dat ik studie had afgerond.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 Gedaan. En dan leer je dan al die achtergronden dus meer van die zaken die je behandelt eigenlijk, begrijp ik. Ja je, je, ja, je leert ook eigenlijk hoe een bepaalde wet tot stand is gekomen. Waarom zijn ja, bepaalde ja. Uh, bepalingen in de wet uh, toegevoegd? Ja. Uh, vaak is het de meeste wettelijke bepalingen die ontstaan staan zijn, kom, komen omdat de ondernemers uh, de grenzen aan het verkennen zijn van de fiscale wetgeving.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 ja. Dus dat is een soort spel wat je dan eigenlijk gaat onderzoeken per uh, ondernemer misschien ook. Hè? Bij iedereen is het natuurlijk weer anders. Dat zal in Zandvoort ook zo zijn. Alle ondernemers hebben weer uh, ja, andere belangen waarschijnlijk met dingen. Ja, goed. Okay. Ja. Nou, in Zandvoort is natuurlijk veel horeca. Mm. En uh, horeca is natuurlijk een, uh, ja, een vakgebied apart. Hey, ik heb in het verleden ook klanten gehad in de horeca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 Ik wil je niet maar ik wil je niet meer horen. Ik wil je maakt me een kantoor a Omdat te slaan, en Terra meu we que aard. Quero as tuas libeiras. Me fan, me braaré. teus oudjes tristes. Me fan, me choraré. Un canto a galicia. Eh? Radon meu pai canto a Ses teus levens. En nou en nou saudare. Want je stond, en ze is teus levens. En ze is teus levens, en ze is En nou moren, en nou saudare. saudare. Want de sisteus vijf, de sisteus vijf, de sisteus vijf, de nio morri, de nio saouda. Een kanto a Galicia is, eh? cerra do meu païs. Een kanto a Galicia is, eh? Niña Terra, Niña Terra, Niña Terra, Niña Terra, Niña Terra, Galicia, minha Terra, minha Terra, Terra,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 En de klant werd steeds geconfronteerd met nieuwe mensen. Hmm. En vaak ging dat om de maand op een gegeven moment. Dat mensen weggingen en hmm. hup, weer, een nieuwe, weer een nieuw gezicht voor die, voor die ondernemer. Ja, en, nou, Dat is niet zo prettig als ondernemer, denk ik. Nee, of want de, de, de accountant... En zo, kijk, de ja. accountant kost, kost bij zo'n grote organisatie al gauw 300 euro per uur. Dus ja, die kon ook niet steeds zijn neus laten hmm. zien bij, bij die ondernemer niet in het minder klein bedrijf. Dus, dus dat is heel vervelend, heel vervelend. Ik heb dat ook... Uh,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 ja, dat het fundament wordt gelegd en van daaruit dat de ondernemer gewoon lekker kan gaan voortbouwen. En, en na vijf of tien jaar zie je dus inderdaad gewoon dat het daarin staat en dat er succes is. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk als je, ja. dat, als je daar, daarin mee mag lopen met die ondernemer. En uh, ja, wat, wat ik, wat ik wil, wil bieden aan mijn klanten is in eerste plaats uh, niet dezelfde tarieven als die grote kantoren.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 dat heb ik niet, He, dus de, wat je gewoon ziet is uh, dat met name de kleinere kantoren, de, de, de kleinere accountskantoren en uh, waaronder ik ook natuurlijk behoor, eigenlijk gewoon een goede dienstverlening kan bieden hmm. tegen een zeer betaalbare prijs. Dat is wel heel mooi natuurlijk voor de klant, voor de ondernemer. Hè? Nou, nou, vooral ja. in deze tijd, hè, ja. er wordt gezegd dat er nog steeds crisis is, uh, goed de één ondernemer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 Kijk, vroeger, bij die grote kantoren, als, als adviseur, moet je, moet je iedere minuut eigenlijk verantwoorden. Hm. Dus uh, ieder belletje moest worden verantwoord. Als je in het toilet ging, moest je inderdaad nadenken op wie, op wie ga ik deze tijd schrijven. Hm. <laughs> en uh, ik weet nog, ik, ja, ik werd beperkt aan alle kanten. Want op het moment dat je dus naar een klant ging, moest je die uren kunnen schrijven. Je kon niet even, even langsgaan bij die klant om een kopje te nee. doen, even bijpraten. En gewoon zeggen van, nou, ik reken deze uren niet...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 Ik voer de boekhouding voor de klant. Ik doe de beta-aangifte. De loonadministratie Dat wordt verzorgd. Dat doe ik ook zelf. Uh, ik maak de jaarrekening, uiteraard. En de aangifte inkomstenbelasting, uh, vennootschapsbelasting. En daarnaast ook uh, ja, een stuk fiscaal adviesering mm -hmm. En uh, op nou, het gebied van fiscaal adviesering uh, mijn specialiteit is eh, advisering in het kader van bedrijfsvervolging in het familieverband. Alle aspecten die daarbij horen. Mm. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus je bedoelt als het bedrijf van vader op zoon gaat, als ja. het doorgaat, dat heb je ook veel in voor. dacht ik. Ja. Dus dat is wel interessant ook. Van, ja, maar, uh, ja, want daar kun je heel je veel geld mee verdienen. Uh. Om dat goed, uh, goed fiscaal te begeleiden en dat ook inderdaad tijdig al te gaan onderkennen. Van ja, uh, het liefst meer dan vijf jaar van tevoren van nou, we gaan het bedrijf overdragen. Ja. De kandidaat is, is gevonden in, de, in het familieverband of eventueel in het personeelsbestand. En dan inderdaad gewoon een, een strategie uitzetten voor de komende vijf jaar. van Hoe gaan we de overnemende partij laten toetreden tot de zaak? Ja. Zonder al te veel belasting daarvoor te moeten betalen. Er zijn allerlei mogelijkheden voor.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 staat de ondernemers die willen investeren bijvoorbeeld kun je dus inderdaad gewoon een stappenplan gaan maken samen met die ondernemer, uh, zodat die de eerste drie jaar gewoon heel weinig belasting betaalt. Hm. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja, dus je kan heel veel kanten op, ook met het belastingadvies. Hè? Ja. Dat is mooi om te horen.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 En ja. heel snel, en dan is de Belastingdienst echt medogeloos. Hmm. En dan, nou goed, ik heb situaties meegemaakt dat klanten op een gegeven moment toch ook hun uh, bezittingen moesten verkopen hmm. om hun schulden te kunnen betalen. En <coughs> dat had op zich niet nodig geweest als je, dus in een vroeg stadium al gaat communiceren. Ja. Het zijn gewoon mensen bij de Belastingdienst, dat zou je misschien niet denken. Ja, toch wel. <laughs> ja, veel mensen vinden het allemaal eng natuurlijk. Van nee. nou, ik laat niks van me horen en dan is het wel klaar. Maar nee. dat werkt juist niet. Dus. Nee, dat werkt juist niet. Ja. En als je gewoon on speaking terms blijft hmm. met mensen van de Belastingdienst, uh, is er altijd een weg te vinden. Altijd. Ja, dus dat is een goede tip om te onthouden. Ja. Ga altijd verder. En ga naar Salome Consultancies. Die weten altijd weer iets uh, verder te vertellen natuurlijk. Ja, we gaan dat programma zo afsluiten. En uh, wij doen altijd uh, uh, nog even de website noemen.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 op zijn bord heeft gehad. En ieder obstakel al heeft overwonnen. Uh, een goede spanningpartner voor een ondernemer. Tegen zeer betaalbare tarieven. Als je het vergelijkt met uh, de tarieven die accountantskantoren uh, heden en dagen rekenen... Uh, ...lig ik een stuk lager. Dat is ook heel interessant. En ik denk dat dat <laughs> heel prettig is voor de ondernemer. Ja. Juist in deze tijd. Oké, okay, we zeggen nog één keer het telefoonnummer. Dan weten de mensen je snel te bereiken... Dat was 06 10 88 41 55 Hartelijk dank voor dit interview. Surrounded by a million people I still feel all alone Just wanna go home Oh, I miss you, you know And I've been keeping all the letters That I wrote to you Each one a line or two I'm fine, baby, how are you?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 Let me go home I'm just too far from where you are I wanna come home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 Another winter day has come and gone away In either Paris room And I wanna go home Let me go home And I'm surrounded by a million people I still feel alone Let me go home Oh, I miss you, you know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 from the nations, I'll bring them by the hand, Jew and Gentile worshiping together as one new man, strike the harp and play upon the timbre, both children dance and sing, shout for joy.